Het muziekarchief. Meneer Elschout. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik zou graag beginnen met een verheugende mededeling... en die is dat de heer Batelier en mevrouw Veld... een aanstelling hebben gekregen als wetenschappelijk ambtenaar. Meneer Alblas. Yes. Waarom zit meneer Elshout zo tijd op zijn onderzoeksresultaten? Why? Waarom daar gaat hij een student van mij... die een bundel met zeemansliedjes had willen uitgeven... aan teksten te helpen? Why? I don't get it. Jesus Christ. Lien moet die taart hier brengen. Het gaat zo helemaal mis. Ik zal het zeggen. Christ. Meneer Elshout. Jesus. Ik tracht te voorkomen dat mijn liedjes in verkeerde handen komen in verkeerde hè? Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Uh, deze taart is... een rauw taart. De bedoeling was om straks... na de opheffing op te eten... Uh, is er nou wat eerder. Wie van u wil een stuk? Ik niet, Lien. Uh, kunnen we dan nu weer doorgaan? Of wat doen we? Uh, ik wil over dit punt nog wel graag een opmerking maken... Het irriteert me dat buitenstaanders de zaken die wij verzamelen altijd koppig als onderzoeksresultaten willen zien, terwijl het onderzoeksmateriaal is. Het is om die reden onzin om van ons te verlangen dat we het aan iedereen weggeven. Een enkele onderzoeker staat zijn gegevens af voor je ze gebruikt heeft. Jullie ook niet. Pas als wij ze uitgegeven hebben, kunnen anderen ermee doen wat ze willen. Maar ik heb toch wel eens gegevens van u gehad? Als ik mensen aardig vind, dan kunnen we ze krijgen. Dat is het criterium. Maar dat gebeurt dan wel in mijn onmetelijke goedheid. En nu krijg jij van mij een stukje tact En dan schors ik nu de vergadering voor een korte pauze. Maar dat hoeft toch niet? Nou, ja, dat moet. Mm. Ben jij goed van je afgebeten? Maar dat is niet nodig. Schenk u natuurlijk. De oh. koning. Wij zijn in navolging van Gunterman begonnen met de opbouw van een boedelbeschrijvingsarchief... ...in de veronderstelling dat we daarmee een bron in handen hadden gekregen... ...die het mogelijk maakt om de verspreiding van voorwerpen in de tijd en in de ruimte... ...op de voet te volgen, waarbij ik bij ruimte niet alleen denk aan geografische, maar ook aan sociale ruimte. Meneer Goslinga. Ik volg het betoog van de heer Koning met veel belangstelling, mevrouw de voorzitter omdat er op het ogenblik meer mensen in Nederland in die richting bezig zijn. Zoals u weet zitten de heer Koning en ik allebei in het bestuur van de werkgemeenschap Dorps- en Streekgeschiedenis. En er is juist onlangs een subsidieaanvraag van Van Houten binnengekomen. Voor een van zijn promotieassistenten, die ook met de opbouw van zo'n archief bezig is. Ik zou erop willen aandringen dat de heer Koning contact met hem opneemt om te voorkomen dat er wellicht dubbel werk wordt gedaan. Bij dat van plan? Ik ben van plan om contact op te nemen met Günterman. Ook met Van Houten. Er zijn veel meer mensen die de boedelbeschrijvingen als bron gebruiken. De kunsthistorici doen dat ook. Zou het dan niet een goed idee zijn, mevrouw de voorzitter, als de heer Koning stappen ondernam om die verschillende onderzoeken te coördineren? Dat lijkt me iets wat bij uitstek op de weg van dit instituut ligt. En van het hoofdbureau. Als wij daaraan onze medewerking kunnen verlenen, dan graag. Is dat wat? Dat zou wat zijn als we hetzelfde doel hadden, maar van Houten wil er iets heel anders mee. Laat de heer Koning nou eens beginnen met contact op te nemen met collega van Houten. Kan dat? Zal overdenken. Nog iets? Nee, verder heb ik niets. Dan komen we nu aan het laatste punt van de agenda. En dat is dan uh, dat we onszelf moeten opheffen. Ik ben blij dat meneer Papenbal hier is, want dat geeft mij tenminste de gelegenheid om mijn verbazing uit te spreken. Ik wil maar zeggen. Ik heb wel eens gehoord dat de commissies bijkwamen, maar dat de commissies worden opgegeven, laat staan dat ze zichzelf moeten opheffen, daar heb ik nooit van gehoord. En zeker niet als het een commissie was die zo'n duidelijke functie had. Ik kan me dan ook voorstellen dat het laatste woord daarover nog niet gezegd is. Wie mag ik het woord geven? Karst? Nee. Niemand? Ik wil nog wel wat zeggen, mevrouw de voorzitter. De afgelopen tien jaar... ...heeft ons vak... ...hier en in het buitenland... ...een ingrijpende verandering doorgemaakt. De aandacht is verschoven van... ...rudimenten van tradities naar culturele processen... ...en het begrip cultuur is verruimd tot het hele terrein van het dagelijkse leven. De commissie heeft dat altijd loyaal begeleid. Zonder een commissie die het hoofdbureau ervan wist te overtuigen... ...dat wij voor die omschakeling de tijd en de ruimte moesten hebben... ...zouden we die ontwikkeling niet mee hebben kunnen maken. Wij, mijn afdeling en ik, zijn daar dankbaar voor... ...en het vervult ons tegelijk... Het zorg voor de toekomst. We moeten maar afwachten of de nieuwe commissie... die in de eerste plaats zal gaan waken over de identiteit van het instituut... dezelfde aandacht zal hebben voor de identiteit van onze afdeling en van ons vak. Om die reden vind ik de beslissing van het hoofdbureau om de commissie op te heffen... een onzalige beslissing. En ik zou daaraan uitdrukking willen geven... door u en mevrouw Veldhoven deze bloemen aan te bieden. Nou... <lacht> dat is ook weer niet nodig geweest. Euh, ik stel voor dat we de secretaris opdragen om namens ons in deze geest een brief aan het hoofdbureau te sturen. En dan hef ik hiermee de commissie op. Is dat goed? Goed. Dag Joop, na de eerste koffie houden we een nabespreking over de vergadering van de commissie. Morgen. Dag Alt, na de eerste koffie houden we een nabespreking over de vergadering van de commissie. Goedemorgen Maarten. Dag Lien, na de eerste koffie houden we een nabespreking over de vergadering van de commissie. Hoe is het gegaan? Ik lazerd, maar dat vertel ik straks wel. Goslinga wil dat we contact opnemen met Van Houten. Ja, meneer Koning. Ik... Uh... Ik heb uw brief over uh, mevrouw uh, Kar Karthulp. Carla Tulp gevonden. Uh -huh. Als u vandaag de papieren nog brengt... dan zal ik proberen, proberen om het nog voor 1 februari rond te krijgen. Uh -huh. Maar uh, ik ben bang... ...dat het wel 1 maart zal worden. Moet ik ze u persoonlijk brengen? Geef u ze maar aan de portier. Maar zegt u er wel bij dat het haast heeft, anders blijven ze liggen. Carla Tulp zal wel 1 maart worden. Koning? Wat is er gisteren nu precies besloten? Ik breng je de notulen als ze af zijn. Ik bedoel over die brief aan het hoofdbureau. Dat ik een brief schrijf aan het hoofdbureau. Laat me die dan wel lezen. Je krijgt een kopie. Balk wil de brief van het hoofdbureau eerst lezen. Die wil natuurlijk niet dat zijn plannetjes door kruis worden. Dag Maarten. Bart, na de eerste koffie houden we nabespreking over de vergadering van de commissie. Je zegt het alsof je je ontslag gaat aankondigen. Daar ben ik na aan toe. Hier zijn de declaraties van de commissieleden, Jantje. Eh, dank je. ...heb je nou iets over de aanstelling van Frits Bloembergen gehoord? Nee, maar ik wil nog wel eens bellen. Met je van Bavelaar, meneer Dekker, mag ik het hoofd van u? En met Jantje Bavelaar. Hoe staat het eigenlijk met de aanstelling van Bloembergen? En wanneer is dat? Of volgende week. Dus het zal wel 1 maart worden. Jawel, maar had dat niet wat sneller gekund... Oh, is dat het? Nee, dan weet ik dat. Goed. Dank je. Hij moet nog gekeurd worden. Studentassistenten worden toch nooit gekeurd? Maar hij krijgt een voorlopige aanstelling. En bovendien worden alle facturen op het ogenblik vastgehouden in verband met de bezuinigingen. Dus het is er ook nog mogelijk dat hij niet wordt aangesteld? Op het ogenblik is alles mogelijk. We hebben gisteren dus de laatste commissievergadering gehad... en ik ben daar niet vrolijker van geworden. Het moet eerlijk gezegd zelfs behoorlijk verontrustend dan druk ik me nog onder kont uit. Was het echt zo erg? Nee, ik vond het wel een goede vergadering. Je maakte inderdaad na afloop een volkomen gedemoraliseerde indruk. Alsof je dacht, laat het maar komen. Ik houd het niet meer tegen. De enige die het voor ons opnam was Kaatje kaart. <laughs> Van de rest mag je ter plekke verrekken. En waar bleek dat dan uit? We begon met het bekende gezegd van Al Blas. Er klaagde zich natuurlijk weer dat jaarige liedjes is er afstaan voor een publicatie van een de studenten. Terecht. Nou ja, je, je, je begrijpt wel wat ik bedoel. Er stond nog de toe, maar het verontrustende was dat Boks en Goslinga bijvielen. Boks en Goslinga zitten allebei in de wetenschapscommissie. Ik was tenminste blij dat jij oh, ingreep. Ik was razend. Dat was aan je te zien. En meteen daarop komt Goslinga God Peter... met de opmerking dat ik voor ons boedelbeschrijvingsonderzoek... contact moet opnemen met Van Houten. Het is dat ik zo'n zachtmoedig mens ben... maar ik had hem op dat ogenblik met genoegen... bij zijn tasje gepakt en van de grond getekend. <laughs> dat zou je niet zijn meegevallen. Hij zou gek gekeken hebben. Maar waarom ben je eigenlijk... tegen een contact met Van Houten? Omdat het een charlatan, een streber... en een blaaskaak is. En dat weet Goslinga. Want ik heb dat in de laatste bestuursvergadering van Dorps- en strikgeschiedenis aangevoerd om die man geen subsidie te geven. Ja, het is dus persoonlijk? Het is persoonlijk, ja. Ik geloof niet dat ik mijn standpunten door zulke persoonlijke overwegingen zou laten bepalen. Ik wil ook wel objectieve argumenten geven. Dat heb je ook gedaan. Dat heb ik ook gedaan. Het gaat van harte om de economische positie van de verschillende beroepsgroepen. Hij maakt ook dwarsdoorsneden in de tijd en niet, zoals wij, doorlopende reeksen. En hij bewerkt zijn gegevens heel anders. Het is niet te vergelijken. Zou ik trouwens best met hem willen praten als ik niet van tevoren wist... dat hij er alleen op uit zou zijn om er zelf beter van te worden... en ons uit de markt te drukken. Ja, zo wist hij wel. En tenslotte deed Buitenwist maar geen bek open... hoewel hij beloofd had om zijn bezorgdheid uit te spreken... over de identiteit van de afdeling nu de commissie wordt opgeheven. Had hij dat beloofd? Ja, ik had het hem vooraf gevraagd. Maar nou, nu mag je zelf een brief schrijven. Ja, Dankzij Katje Kater. Katje Kater is de enige vent in het gezelschap. Maar waarom vond jij het dan wel een goede vergadering? Ja. En Maarten heeft nu eenmaal de neiging om de zaak te dramatiseren. Ik vond het ze heel aardig tegen hem waren. Misschien kun jij jouw notulen voorlezen? Al? Alles? Of alleen de discussies? Alleen de discussies. <hijf> dan begin ik dus bij punt 6, het verslag van de werkzaamheden van het muziekarchief. De heer Elshout deelt mee dat de heer Batelier en mevrouw Veld een aanstelling hebben gekregen als wetenschappelijk ambtenaar en geeft vervolgens een beknopt overzicht van de werkzaamheden, de stand van zaken bij het liedonderzoek en de uitgaven van de grammofoonplaten. De heer Alblas wil weten waarom een van zijn studenten die een bundel zeemansliedjes wil samenstellen geen gebruik mag maken van de liedjes die zich in het archief bevinden. De heer Elshout antwoordt dat hij op dit punt terughoudend is om te voorkomen dat de liedjes in verkeerde handen komen. De heer Boks vraagt wat hij daaronder moet verstaan. De heer Koning merkt op dat buitenstaanders de liedverzameling te vaak als onderzoeksresultaat zien terwijl het onderzoeksmateriaal is. Pas als het is uitgegeven kunnen anderen daarmee doen wat ze willen.